Ja, dus ja. ja. wij zijn er klaar voor. Zet jullie preuken op. Doe jullie handschoenen aan. Trek in hemelsnaam jullie schoenen aan. Ik zal mijn masker weer opzetten. Want het kleine ettertje, dat over vijf minuten in een mäus gaat veranderen, zal op dit moment wel voor de deur wachten. Wacht! Ik het. Laat me erin! Hij is er al. Hij is... Ja. Oh. Wat is dit awesome. Waar zijn die chocoladerepen die je me beloopt? Hij stinkt niet alleen. Hij is gulzig ook nog. Dat zijn ze toch allemaal? Nou, ja. zijn kajongens zijn varkens. Hang de grendels van de deuren en laat hem laten binnenkomen. Doe dan. ik ga kan... Bravo, Edro, goed zo. Dag. Kleine vriend. Hallo. Jij komt voor je chocoladerepen. Hm? Dat klopt. Ze liggen al voor je klaar. Mm, yummy. Kom maar binnen, hoor. Het is Bruno, die vreselijke jongen. Mijn lieve jongen. Je chocolaatjes liggen voor je klaar, hoor. Nou, geef ze dan maar. Het is nu één minuut voor half vier. Eén minuut. Nog oh, oh, oh, oh, Wat is hier in vredesnaam aan de hand? Wat is dit? Geef hem een chocola. Nog dertig seconden. Oh, 30 30 seconden. Oh, ik ben oh, zo oh. Kom hier, ventje. Au, wat doe je nou? Vijftien seconden. Vijf? Oh, nee, nee, Zou één van jullie rare totenbellen zo vriendelijk willen zijn... om me te vertellen wat hier aan de hand is? Tien seconden. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, einde! De mooiezen maken beginnen te werken! Klein Etterbakje, dat jij bent, jij wauw gelukkig, vieze luisje. Wacht maar! over één moment ben jij een snoezig muisje. Klein Etterbakje, dat jij bent. Het is een muis. Hij gaat op de tafel. Bravo. Het is te geluk. Het is een muis. Je bent een mirakel, geslepen, geslepenheid. En dan nu de val. Ah. Rennen Bruno. rennen! Hij gaat er door! Ja, vang hem. Hij is weg. Oh, nee, nee, nee. Hij is weg. Oh, oh dat zit ja, dat je ja, allemaal. Het is... hindert niet. Stilte. Ga zitten. Zitten jullie. Iemand zal hem wel vangen. Om zes uur vanavond moeten de heksen, die te oud zijn om in bomen te klimmen, ja. om eier te zoeken, zich melden bij mij op kamer 454. Oh. Zij zullen twee flessen mooie maken krijgen. Ah, ja, ja, wat dan dat is Ja, Ik denk niet dat ik in een boom kan klimmen. Ik heb het in mijn knieën. Ja, pijn. Um, ik heb één vraagje. uwe geslepen. Ik wat had. nu nog? Uh, wat gebeurt er als een van de chocolaatjes die we in onze winkel gaan uitdelen Wordt opgegeten door een volwassene Dan heeft die volwassene pek. De vergadering is gesloten Daar houdt jullie Oh, ik vond het oh, zo spannend Wacht, oh. ja, even... wat, wat, wat, wat, wat, is er, wat is er ja, Wat is er, Mildrit ja. Ze ziet Lijkt Sta stil En ze heeft toch al niet zo van kleur hè? Lieve hemel, ze krijgt een beroerte Wat is er aan de hand, Mildred? Hondapoep. Oh, hondenpoep. hondenpoep Ik rook net opeens oh, een vleugje oh, ja. Hondenpoep Gekverdien Ruik jij eens op mij? Oh, oh, oh, oh, oh ja. mochtig zeg Oh, nee, dat kan, kan toch niet Jawel, nou ruik ik het weer Het is maar een vleugje Maar ik ruik het echt oh. Het is echt waar is hier ergens in de buurt? Wat is daar aan de hand? Een Mildred ruikt een vleugje hondenpoep uw grootheid. Dat is onzin. Dat verbeeld ze zich maar. Er zijn hier geen kinderen. Wacht, wacht eens. Ja, die... Niet bewegen. Ik ruik het weer. Je merkt het. Oh, kijk. Ze baffelen de neus. Wat sterker. Ik krijg het nu recht in mijn neus. Ruiken nee, nee. Oh. jullie dat dan niet? Huh? Ze heeft helemaal gelijk Als tot geen is eet ik mijn hoed op! Ja! Vind het! Spoor het op! Snuffel het uit! Volk je neus tot je het hebt! Oh, help! Nu vinden ze me! Wat moet ik toch doen? Snuffel hem op! Dat hoopje honden stront Laat hem niet ontsnappen Als hij hier binnen zit Heeft hij allerlei strikt geheime dingen gezien Hij moet onmiddellijk van kant gemaakt worden Het is afgelopen met me Ik ga eraan Nu kan ik niet meer ontsnappen Oh, grootmama, wat gaan ze met me doen? Hij zit hier, achter het scherm Kom maar maar halen Kom, doorheen heeft het Goed zwerg, Dorrie Au, laat mijn haar los Hij is ontsnapt. Dorien heeft hem laten ontsnappen. En dat is nou weer typisch, Dorien. Daar is hij. Langs de wand Hij kan er niet uit De deuren zijn vergrendeld Oh, jacke, zij stinkt van een oh, ja, doch, dit is toch niet te hard Vang hem dan, stelletje, idioten. Vorm een raai over de hele breedte van ja. de zaal En schroet hem in En grijp ja. ja. ja. Druk dat smerige kleine Kaderast oh. ja. ja. in een hoekje En pak hem en breng hem hier bij mij ja. Jij gaat niet, kant op Eileen En laf jij gaat de andere kant En de andere kant, ja, goda, goda, goda. Ja. We hebben hem niet gesloten, uw grote herk En ja, Bonica, jij neemt ze altijd bij, meisje oh, ja. Laat hem ophouden ah. Hou je hand op zijn Auw. mond o. Breng hem hier o. O. Breng dat spionier aan de vorm hier bij mij Wat vinden jullie? Zal ik hem een druppeltje van moedersessen ah. Zachtig ah. maken mijn vertraagde werking oh, Ja Mijn neus dik Zo. Ow. Dan doet hij zijn mond open. Ja, ja, ja, ja. En dan kiet ik de hele inhoud van het flesje in zijn keelkat voor de kleine weg. Oeh! Ik sta in brand! Een <laughs> brand! Hou je hand op zijn mond!